Uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De vrijdag afgetreden staatssecretaris Atjabar ontkent dat ze is gestopt vanwege racistische uitlatingen. In gesprek met Hart van Nederland zegt ze verbijsterd te zijn over de berichtgeving over haar vertrek. Ze benadrukt nogmaals dat ze onder andere is vertrokken vanwege polariserende omgangsvormen. Spanje geeft de komende drie jaar in totaal bijna een miljoen illegale migranten een verblijfsvergunning. Dat is volgens Spanje nodig om de beroepsbevolking te laten groeien. De economie in Spanje is de snelst groeiende economie van de EU... en kampt met grote personeelstekorten, mede door de vergrijzing. Volgens de Spaanse minister van Immigratie zijn er jaarlijks maximaal 300.000 buitenlandse arbeidskrachten nodig... om de verzorgingsstaat in stand te houden... Veel asielzoekers die naar Spanje gaan komen uit Afrika en Zuid-Amerika. In een salade van Joma zitten mogelijk kopere deeltjes. Het gaat om de Farmersalade met de houdbaarheidsdata 11 en 18 december. Daar kunnen kopere deeltjes tot 2 centimeter in zitten. De salade lag in bijna alle supermarkten en wordt nu uit de schappen gehaald... Mensen die de farmersalade al hadden gekocht... krijgen het advies deze niet op te eten. Ze kunnen het aankoopbedrag bij Joma terugvragen. Het weer, buien met in het binnenland ook kans op sneeuw. Langs de kust waait het flink bij een graad of vier. Op andere plekken liggen de temperaturen rond het vriespunt. Later vandaag opnieuw winterse buien en maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 inside <laughs> For me En we liepen samen verder En ik dacht oe, oe, oe, Was er mij ineens zo goed Bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe Hoe zijn we hier beland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 Waar zijn je ineens zo goed, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, o, o, o. hoe zijn we hier belandt?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 Oh, elektrische salza. Ah. I'm Stoot je aan dezelfde steen. Vraag jezelf om vergiffenis in de spiegel op de WC. Houd een mens genoeg, maar nog niets geleerd. Geef vertrouwen meer. Geef vertrouwen meer. Wanneer zal ik genezen zijn? Dat dokter zegt je bent gezond, maar liefste ik voel me slecht. Ik ben verslaafd aan.